Murdoch belooft in de advertentie dat hij stappen zal ondernemen. Hij begrijpt dat excuses alleen niet voldoende zijn. Het weer nog eerst nog hier in de zon. Vanmiddag eh, bewolkt en van tijd tot tijd regen. Temperatuur 19 graden aan zee en een graad of 24 in het binnenland. Morgen iets lagere temperaturen, verder weinig verandering. Dit was het. Dit is Wijn Zwaan bij de B. Er staat file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Er zijn werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en z zomerhits. ZFM, dit is de zomer van ZFM, met nu Goedemorgen Zandvoort.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 Zandwoord, ook op internet! Ja, ook op internet! Ja, kan het, Roy? Ja, ik kijk even de techniek eens aan. Goed, uh, welkom terug bij Goedemorgen wat live vanuit Hotel Hoogland en we zitten nog gezellig aan een kopje thee. In dit uur gaan we praten met, nee, en we hebben eerst de muziek natuurlijk, de baby's. Ja, uh, isn't it time? Ja, het, het is zeker tijd en ik ben er helemaal wakker van zeg, wat een geweld van muziek uh, was dat. En uh, we gaan natuurlijk verder praten, in ieder geval met uh, wethouder Gert Tonen over het beleidsplan participatie. En dan is inmiddels ook binnengekomen Richard de Duinwachter. De Duinwachter. Ja, Gerard ja, Geert Scholten. Gerard die, Scholten, uh, die gaat over de ontzettend leuke excursies in, uh, in de waterlijnduinen vertellen. Ja, en uh, Peter Tromp komt niet, we kregen net een telefoontje. Uh, Yvonne Wilma Berenpoot, die komt uh, langs uh, om te praten over de Classic wat morgen gaat plaatsvinden. Goed, terug naar uh, wethouder Gert -tone. Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga, ga jij wel eens naar zo'n classic concert? Jawel, jawel. Ja? Ja. Ben je ja. Even voordat we over, uh, want dat schiet me nou ineens te binnen. Uh, ik ga een beetje van de hak op tak, sorry daarvoor. Maar uh, ik las uh, bij um, de collega's van de Zaltvoedse krant: Je bent van de week wezen praten of je bent wezen praten met een organisatie over een wielertour. En, uh, nee, nee, die gesprekken zijn lang geweest. Oh, die zijn ja precies. Olympias toer. Olympias toer. ja. Klopt. En dat ging niet door in Zandvoort en jij ging daar ja, praten en toen ging het wel door. nee, nee. zo nee, staat nee, het nee. erop. ja, maar dus, nee, we zouden eigenlijk dit jaar al Olympias toer krijgen. ja. Um, daar had de raad ook ja tegen gezegd in januari Maar uh, de organisatie kreeg het niet rond Want ze kreeg geen toestemming van de KLPD oh, okay. Dat is de Koninklijke Landelijke Politiedienst Die ja. uh, zei van wij willen niet drie keer in het westen van Nederland Die dienst verzorgen dus, uh, Maar dat wordt, uh, als het goed is uh, wordt dat 2012, 2013 en 2014 Dat we hier drie keer uh, Olympia stoel krijgen En dat wordt heel leuk Ja Gaan ze, gaan ze nog iets met circuit doen of uh, in dit nou, geval niet? Nee, nee, nee, nee nou, waarschijnlijk wel. Maar uh, dat moeten we nog allemaal uitdokteren. Okay. Maar het gaat erom. Volgend jaar krijgen we de, de proloog en de start van, van de eerste etappe. In 2013 krijgen we een midweekse etappe, de aankomst. En in 2014, dat is helemaal spectaculair... ...krijgen we de etappe Zandvoort-Zandvoort op zaterdag. Plus daarop, daarop aansluitend de finale tijdrit... Hmm. En de prijsvertrekking enzovoort enzovoort dus ook, de, ook, de in Zandvoort. ook in Zandvoort ja. ja. Dus drie jaar lang Zandvoort in, Op dat moment in de ban van het wielrennen Tenminste drie jaar Want als, ja. het, als dat leuk is en de gemeenteraad vindt het ook goed Dan uh, kunnen we daar nog door natuurlijk zo. Want, nou. zijn, er, zijn er nog kosten aan verbonden? Er zijn behoorlijk wat kosten aan verbonden. Ja? Ja. Dus ik moet, ik moet nog met zin onderhandelen over, uh, over de finale kosten. En dan moeten we gaan kijken waar we nog middelen vandaan. Ik heb de opdracht van de Raad gekregen om uh, het niet uit de algemene reserve te halen. Maar om uh, te gaan zoeken binnen de, budgetten, uh, de bestaande budgetten en, en sponsoringmogelijkheden. Hmm. We hebben natuurlijk uh, een wielenploeg die meerijdt. Dus de continentale ploeg van, uh, van Rabobank. Nou, we hebben natuurlijk Rabo. Uh, Heet dat West-Nederland geloof ik, in, de, in deze regio. Dus daar moeten we eens mee gaan babbelen. Ja. Nou. Kijk, maar kan leuk worden. Een hele ja, uitdaging. Ja. Ja. Want ja, ze overnacht hier ook en dergelijke. Hè? Dus ja precies, ze komen op vrijdag al aan. Ja, ja. En, dus, uh, alle hotels gevuld met wielrenners. Ja, nou, ik, ik, ik ben bang dat, dat alle hotels in Zandvoort niet voldoen is. Nee, nee, precies. Ja, het is een enorm circus. Ja. Goed, uh, Gert, nou, we gaan uh, dat even terzijne. Het is Wel even leuk om het, denk ik, mee te nemen. Dat is wel weer een enorm opsteken voor Zandvoort, hè. Dat is voor de komende jaren. En, um, uh, maar goed, we gaan nu even over het beleidsplan uh, praten. Het beleidsplan uh, wat besproken is in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli. Ehm... Um, wat kan je erover vertellen? Het, is een beleids... het heeft een naam, hè? over een andere boeg. Ja, nou dat is, en dat is precies wat het uh, ook bedoelt te zijn. Uh, ik denk dat het meest handig is om even te vertellen wat het is. Ja. Het gaat om. Uh, dat ding heet een participatieladder. En daarop gaan we mensen plaatsen naar de, hun kwaliteiten. In het verleden gingen we uit van. Uh, wat kan iemand allemaal niet meer? Ja. En hoe kunnen we hem helpen? Ja, ja, ja. En nu gaan we uit van... Dus, dus dat is een aanbod dat je dat doet. Hè? Nu gaan we hem helpen. Ja. En we gaan het nu omdraaien. We gaan kijken, wat kan iemand nou eigenlijk nog? Ja. Wat zijn zijn kwaliteiten die hij wel kan, kan, kan doen? Het glas is half vol. Precies. En hoe gaan we dat dan begeleiden? Nou, als je dan kijkt naar... Dat heet dan de participatieladder. Dat zijn zes tredes. Bovenop de tweede zes... Daar zitten de mensen die net uit het arbeidsproces zijn. Het zijn over het algemeen mensen die zelf weer vrij makkelijk een baan kunnen vinden. Hmm. Dus daar hoef je weinig aan te doen? Daar hoeven we weinig aan te doen. Als ze een hulpvraag hebben, dan kan dat. Maar die kunnen zelf hun weg vinden. Op 2 de 5 staan mensen die een half jaar of langer... Uit het arbeidsproces zijn en dus maakt het klaarbreidelijk... uit om wat voor reden dat is maakt niet uit wat voor reden dat is okay, ja. en het kan gaan we... gewoon werkloos zijn of ziekte zijn kan van alles nog wat zijn ja. en dan gaan we kijken van nou wat is daar nou precies aan de hand wat wil die persoon um, wat zijn zijn kwaliteiten en hoe kunnen we hem daarbij helpen ja nou, en zo pel je dat af naar beneden vier dat zijn alweer mensen met, uh, met niet alleen uh, al langer werkloos, maar ook nog problemen. Bijvoorbeeld schuld, uh, schuldenprobleem, of een drankprobleem, of een huwelijksprobleem, of wat dan ook. Gaan we daar kijken hoe we daar dan met z'n allen uh, wat kunnen, uh, voor kunnen betekenen. Nou, en zo ga je helemaal naar beneden. En onderaan eigenlijk op, op tweede 1, daar staan de mensen uh, die... Uh, Langdurig geïsoleerd leven, geen sociale contacten hebben. En eh, nou zeg maar, die echt volledig achter de geraniums zitten, dan gaan we kijken hoe we die een duwtje in de rug kunnen geven. Het is dus niet zo dat je die helemaal onderaan staan, dat je die in één klap zo naar trede 6 brengt. Nee. Waarschijnlijk breng je ze niet verder dan trede 3, maar dat betekent wel dat ze dan weer sociale contacten hebben, dat ze in de, weer in de samenleving kunnen participeren. En dat doe je door bijvoorbeeld uh, die mensen te vragen om vrijwilligerswerk te doen. Uh, die breng je naar Pluspunt om bij het. Uh, Ouderen bezoekuur, wat daar is. Koffie te schenken of uh, ja. bij zorgcontact koffie te schenken of lijnen te trekken bij de voetbalclub. He, he, Hebben jullie als gemeente enig idee hoeveel, ...om hoeveel zand worden het gaat van de 16.000? Waar, waar ik het nu over heb, die, die vrij, vrij diep onderaan op die ladder staan, het zijn er een, een, een 250. Ja, ja. En die worden actief benaderd. Die worden actief jaar. Ja. Ja. Ja, ja. Ze hebben allemaal hun eigen, ja, dat heet dan met, met een moeilijke woord, een klantmanager. Ja. En die gaat met, uh, met zijn klant aan de slag. Ja. En gaat inventariseren. Wat kun je nou eigenlijk allemaal? Waar ben je goed in? En wij weten uit ervaring dat je nog wel eens een keertje ziet dat mensen zelf hun eigen uh, talenten niet eens uh, in de gaten hebben ja, ja, ja, ja. Ja. maar door gewoon de juiste vragen te stellen kom je en achter de problematiek en achter de kwaliteit die mensen wel hebben ja. En hoe kom je daarachter uh, Gert? Want uh, ik kan me voorstellen dat er komt iemand uh, bij mij in spreekuur... ...stel dat ik bij UWV woon of werk of ja. wat dan ook. Uh, en ik wil erachter komen wat voor kwaliteit iemand uh, heeft. En je zit hier nogal wat on on ongeïnteresseerd onderuitgezakt. Hè? Dus dat stimuleert ook niet echt om voor mij om te vragen... ...hoe kom ik dan toch achter die kwaliteiten? Wat, wat mensen echt kunnen, maar hoe ze toch inzetbaar zijn. Ik ben geen uitvoerende, maar, uh, mm -hmm. maar ondanks het feit dat iemand onderuitgezakt... ...ongeïnteresseerd zit te kijken... Is het toch gewoon de goede vraag stellen. Mm -hmm. En al begin je van, heb je interesse in voetballen? Mm -hmm. Wat zijn je hobby's? Verzamel maar, je postregels. Ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan een, aan een test of zo, dat mensen een soort uh, test invullen. Uh, er, er, komen, er, er komen mensen bij, die, die gedragsdeskundigen zitten daar ook bij. Mm -hmm. Die weten van wat, wat lees ik nou aan iemand. Mm -hmm. en, het gaat, en het gaat dus ook om: kijk, um, het is een systeem waarbij een aantal, uh, waarbij een aantal vragen gesteld wordt. Mm -hmm. en, uh, maar dat aantal vragen kan natuurlijk variëren. Afhankelijk van de situatie waarin je iemand aantreft. En, uh, en we, ze zijn al een tijdje klant bij ons. Hè? Dus, uh, je kent ze al natuurlijk. Men kent ze al uh, ja. vrij, vrij ja. goed. En, uh, alleen, de benadering was een andere. Ja. We gaan ze veel actiever benaderen. We gaan ze veel actiever begeleiden. Maar we gaan ze ook... En dat heb ik ook... We hebben vorig jaar hebben we een uh, bijeenkomst gehad... Uh, op het strand met die, met, die, met die hele afdeling waarin ik nog eens heb aangegeven van hoe ik het nou wil zien en hoe ik het uh, graag zou willen hebben de afdeling heeft een kanteling doorgemaakt, dus er is ja, met moeilijke woorden uit de front en de back office Naar de front office zijn eigenlijk de mensen die echt met die klant in aanraking zijn en de back-office is beleid en dat soort dingen uit zoekwerk, noem maar op uh, nou, daar hebben we gezegd van nou we gaan, dat, we gaan dat op een andere manier gaan we benaderen uh, we, er is nu een onderzoek gedaan naar zit de afdeling goed in elkaar wat betreft de, de, de, de, de klantmanagers en, en, en, en de beleidsmakers, en noem maar op dus is er genoeg back-up ook voor, voor die mensen en hoe ga je dat dan aanpakken en nou, in welke instanties moet je daarbij betrekken ja, Want wij zijn natuurlijk niet op alle gebieden deskundig nee. maar, maar wij hebben hier wel uh, wij zijn wel uh, een van de deelnemende gemeenten van, uh, bij Paswerk hm? Paswerk was oorspronkelijk een, uh, een, een WSW bedrijf, een sociale werkvoorziening maar heeft zich doorontwikkeld en uh, doet reïntegratietrajecten voor de Wetwerk en Bijstand. Uh, die heeft de uh, Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenbegeleiding uh, in, in, in, in zijn pakket en noem maar op. En in feite zijn we ons natuurlijk aan het voorbereiden. op de nieuwe Wetwerker naar Vermogen. die eraan komt en die 1 januari 2013 uh, in, uh, in werking komt. En dat is een vervanger van de Wetwerk en Bijstand. Uh, de WAIOM, dat is uh, de wet uh, arbeidsongeschikte jongerenvoorziening. Uh, ja, er komen een aantal de, de BSW, regelingen bij elkaar. Hè? Precies, de WSW ja. en de Wij, dat is, wij is de, de wet investeren in jongeren. Ja. Dus die vier regelingen die komen bij elkaar. En daar zijn we dus uh, volop mee bezig nu om dat uh, in kaart te brengen. Even in zijn lijntje, is uh, jongerenwerkloosheid groot in, in Zandvoort? Nee, gelukkig niet nee. We hebben natuurlijk wel uh, wat werkloze jongeren Maar als ik uh, in de regio kijk, valt het bij ons mee En uh, dat heeft ook te maken met de inzet die we al gepleegd hebben de afgelopen 2, uh, 3 jaar Waarin we al heel intensief zijn gaan werken aan Komt er iemand binnen, dan moet hij eigenlijk meteen weer naar buiten ja, ja, ja, ja Nou ja, maar echt dus meteen weer terug begeleiden naar werk mm. Op wat voor manier dan ook mm. En uh, dat gaat uh, redelijk goed. Wij hebben ook, als ik kijk naar wat wij per klant uitgeven aan uh, reintegratiebudget en wat ik elders wel eens ho hoor, dan doen wij het niet zo slecht, want wij geven gemiddeld 5.000 uit per klant. En ik weet situaties waarin dat ligt tussen de 25.000 en de 30.000. Zo. zo. Nou, voor iemand is... die moeilijk plaatsbaar is. In ieder geval nee, een, nou, nou nee, want het, nou, het gaat ook om de succesfactoren. Mm -hmm. Wat voor trajecten wordt er aangeboden en wat, en wat bereik je daar nou eigenlijk mee? En dat is een van de redenen geweest waarom uh, kabinet Rutte heeft gezegd... En ik ben het daar volstrekt mee eens. Um, dit kan zo niet langer, want we zitten gewoon geld in de, in, in, in, in, in de zee te flikkeren. ja. ja. En daar zit niemand op te wachten. Uh, het kan niet zijn, zo zijn dat, dat een traject 25.000, 30.000 euro moet kosten en het resultaat is nog nul. Ja, precies. Maar toch to, Gert, uh, staat in deze nota die wij hebben gekregen, of de bijlage, dat, uh, dat het toch allemaal behoorlijk wat tijd gaat kosten eer, eer iedere klant, ik citeer even, uh, gaat participeren in haar vermogen. En uh, men denkt dat het, uh, zeg maar, uh, in ieder geval dit jaar, ik weet niet over we welk jaar ze het dan hebben of dat 2013 dan al is, uh, gerealiseerd gaat worden. Uh, ook wordt er geschreven over het ontwikkelen van een samenwerking met werkgevers. Dat het ook nog een wat langere aanlooptijd nodig heeft. Dat kan ik me dan wel weer voorstellen. Want ja, uh, ja dat zijn natuurlijk netwerken. Allerlei nou. de, de zaken opbouwen. En banen liggen natuurlijk ook niet uh, voor het uh, uitgeven. Nee, nee, waar het om gaat, het om gaat is. En daar, en daar gaan we andere werkgevers die dat al wel doen voor gebruiken. Andere werkgevers die al wer, wel werken met, uh, met, met uh, medewerkers. Uh, met achterstand uh, op, de, op de arbeidsmarkt. Uh, en door middel van een... Uh, Looncompensatie, loondispensatie. Uh, op een gegeven moment uh, mensen al in dienst hebben. Nou, we hebben een aantal enthousiaste bedrijven in onze regio. en we gaan met die bedrijven we gaan kijken of we andere bedrijven weer kunnen benaderen. om ook te participeren. Wat ik eigenlijk eerlijk gezegd niet begrijp. is dat ze in Den Haag nog steeds niet. verplicht stellen dat bedrijven. naar Rato. ...mensen met een achterstand uh, tot de arbeidsmarkt... ...in dienst te nemen. En Duitsland doen ze dat al lang. Oh ja? Ja. En Duitsland hebben ze gewoon gezegd... Van, nou, van, van de, van de, ...als je 100 werknemers hebt... ...dan moet je er minstens twee uh, in dienst hebben... ...met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hmm. Ja. Zeker in deze tijd... ...waar er toch nog... Uh, ...behoorlijk wat behoefte... ...en de werkloosheid is aan het houden... Uh, ...behoorlijk wat behoefte is aan mensen... ...zou dat een oplossing zijn als die bedrijven verplicht gesteld werden... Want ja, Rutte heeft het nog steeds over. en dat is dan de liberale kant dan. Uh, want ja, nee, maar zo'n bedrijf moet zelf de vrijheid hebben. ze moeten ervan overtuigd zijn en noem maar op. Nou, dat is onzin. verplicht ze maar. Want dan uh, kunnen we grote stappen zetten. Nou, maar is, is, het, is het bijvoorbeeld niet op een andere manier. En dan denk ik ook een beetje aan de liberale manier. Uh, het zo aantrekkelijk te maken voor werkgevers. bijvoorbeeld door premies of, of, of wat dan ook. dat ze zo, en zo graag die mensen binnen willen hebben? Want dan, nou, dat, dan nou, maak dat, je het. Dat gebeurt. dat gebeurt. Ja, dat maar dan, dat gebeurt dan, en dan, dan, dan staat het niet ook verplicht en... te stellen. Ja, nee, nou, dat is het gekke. Um, die werkgevers moeten wel bereid zijn om te beginnen die informatie tot zich te nemen. Ja, ja. dus dat is ook een... Zeg je... en, en als ze dat niet doen, en als ze dat niet willen, dan kom je nergens. Dus kijk, en je kunt schrijven naar ze wat je wilt. Van we hebben die in die faciliteiten. De mensen worden begeleid door een externe, daar hoeft u niet naar om te kijken. U krijgt zoveel uh, uh, uh, uh, looncompensatie, uh, mm -hmm. loonsubsidie zeg maar. En, uh, nou ja, en er zijn bedrijven die hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ik dacht van nee, ik heb ook een sociale rol te vervullen als bedrijf. Wij doen bijvoorbeeld ook bij aanbestedingen wel, hè, dat we zeggen van nou moeten luisteren. Uh, u kunt aanbesteden, maar dan moet u tenminste gebruik maken voor het schoonmaakwerk van de mensen van Paswerk. Ja, bijvoorbeeld, ja. nou zoiets. Maar we hebben natuurlijk niet allemaal bedrijven die alles, van alles nog wat, waar we, wat bij aan, te aan te besteden hebben. Ik, ik noem maar, kijk en, eentje, en dat bedoel ik niet negatief. Want Centerparks is nou juist een bedrijf wat open staat voor dit soort dingen. Maar Centerparks die hebben heel vaak vacatures. Nou, we hebben op een gegeven moment een website ontwikkeld en daar staan de vacatures van, van Parks ook op en daar wordt ook op, gere, op gereageerd. Maar zo moeten er veel meer bedrijven komen die bereid zijn om mensen met een arbeidsachterstand... ...en dat kan een, een, een lichtgeestelijke achterstand zijn, een lichamelijke achterstand... ...dat kan een, een, een, een, een psychosociale achterstand zijn. Nou, en al die factoren, dat zijn allemaal dingen die, die van belang zijn voor mensen. Die, voor die mensen is juist erg belangrijk dat ze kunnen participeren in die samenleving. Dat ze gewoon mee kunnen doen. Want meedoen is het, daar gaat hij om. Dus eigenlijk roep je alle bedrijven in Zandvoort op om te doen met deze regelingen en om ook minder bedeelden in de arbeidsmarkt op te nemen in hun bedrijf? Ja, ja heel duidelijk. Ja. Ja. Okay. Nou, we gaan, er, we gaan eruit. Het is een leuk onderwerp, maar ja, we moeten helaas ook door. Er zijn nog meer, meer onderwerpen. Um, nog één vraag: wat, wat kunnen de mensen die werkloos zijn in Zandvoort? Wat gaan die hier van merken en wanneer? Zij gaan uh, in de komende maanden gaan ze merken dat ze uh, uitgenodigd worden door uh, hun klantmanager om op visite te komen. Of, en dat is eigenlijk mijn voorkeur, dat de klantmanager naar de klant toe gaat... In zijn eigen woonsituatie. Want daaruit kun je veel leren. Ja, dat, uh, ja. veel meer dat de dan dat. Hobby's uh, zijn dan zichtbaar al bijvoorbeeld vaak. Ja, precies. In plaats van in zo'n in zo'n spreekkamertje, gewoon in hun eigen woonsituatie, nee. daar voelen ze zich ook veiliger. Mm -hmm. hè, in hun eigen situatie. Uh, daar zijn ze. Daar, ja, als je ergens naar een spreekuur moet. Uh, Zelfs ik heb er wel eens last van. En ik ben, ik ben in veel ziekenhuizen geweest. Net. Maar, maar dan nog, als je dan op zo'n spreekkamer zit... Dan... Witte jassenstress. Ja, ja, precies. Dus. Nou, en, en, en Dus je kunt mensen gewoon... Als je je in hun eigen situaties ontmoet... En dat, gaan we, en dat gaan we doen. En dan gaan we echt aan de slag om... Uh, de grote slag te maken van aanbod naar vraag. Nou, dan wensen wij jullie heel veel succes. En Dank jou ook. Met uh, jouw plannen. Dus dat was uh, wethouder Gertonen over het beleid van participatie. En we, gaan, uh, benieu we zijn benieuwd hoe dat uh, ja, of dat inderdaad uh, vorm gaat uh, krijgen. Ik zou zeggen, nodig me volgend jaar een keer uit. Ga gaan we zeker <laughs> doen. Okay. Gaan we zeker doen. Dankjewel. We gaan uh, na de muziek uh, naar Gerard Scholten. En hij is duinwachter van het uh, Waternet. En hij gaat vertellen over allerlei excursies en uh, evenementen. Uh, de volgende muziek... Uh, Waar we naar gaan luisteren zijn de hollies met The Air That We Breathe. Het ritme van Zandvoort. Nou, lekkere muziek bij Zivem Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. Het waren weliswaar niet de hollies, maar het swingde geweldig. Um, we gaan door met Gerard Scholten. Welkom Gerard. Ja, goedemorgen. Je zit hier voor je maandelijkse praatje, ja. zou ik maar zeggen, vanuit uh, Voor de Waternet. Natuurlijk de, de grote buren van, uh, van Zandvoort. Ja, met, uh, ja, een uniek uh, natuurgebied. En natuurlijk water, nou water in je gebied eigenlijk niet meer. Jawel, jawel. Ja, het wordt gezuiverd in de duinen, maar het wordt er niet gewonnen uit de duinen. Nee, dat komt uit de Rijn. Inderdaad, 85% dat komt vanuit de Rijn. En 15% is nog het regenwater wat we in de duinen opvangen. Dus het meeste komt uit de voorgezuiverd water vanaf de Rijn. Komt ons duingebied in, inderdaad. En dan gaat het via toevoersslootjes naar de geulen toe. En dan via de kanalen en het uiteindelijke oranjekom. Weer terug naar de zuivering en dan. Uh, ja. En over regenwater gesproken. Uh, wat ik me af zat te vragen. Uh, het heeft natuurlijk uh, van de week krankzinnig veel geregend. Nou, uh, ja. uh, hoe, hoe, en dan, geen mens in die duinen natuurlijk. Nee, het nee, lijkt me zeg. dan wel heel mooi als duinwachten dat je dan. Ja, je moet toch toezicht houden. Op, op wie dan ook. Maar, ja. <laughs> ja, maar dan ja. is het... Uh, ja, een beetje Alleen met de natuur worden dan, denk ik. Uh... Ja, dat kan je wel stellen. Want dat was woensdag bijvoorbeeld. Had ik twee excursies staan. en ja, die moest ik alle twee natuurlijk afbellen. Uh, ja. En donderdag ook. Want toen was er nog een paar keer een, een onweersbuitje uh, bij. Dus ja, daar kun je niet uh, op wagen natuurlijk. En nou. je kan er ook niks van maken. Dan kun je het nog zo mooi vertellen. Of, maar er is... Alle dieren kruipen weg. Ja, Ik bedoel, ja. kinderen die dan van school komen... ...ja, die zijn zelfs naar 100 meter al drijfnat... ...dus de aandacht is weg. Ja. Dus ja, dan kun je het enige wat je doet... Is, is dan kan je binnen met ze zitten en daar uh, wat natuurfilms uh, laten zien en daarover vertellen. Maar in de duin is dan inderdaad heel weinig te beleven. Ik zag bijvoorbeeld bij de hoofdingang twee auto's staan woensdag uh, tussen de middag met die hele fikse buien. Ja. Nou, dat zegt al een beetje, dat zijn wel hele fanatiekelingen die je dan toch nog wagen in het bos. En dan, ja, wij rijden rond... Want wij hadden bijvoorbeeld, nou ik denk dat we toch zeker uh, 10 tot 20 uh, omgevallen bomen hadden bijvoorbeeld, hè? Die, die populieren, volop in blad. Ja. Ja, en dan uh, met zulke harde regen- en windstoten, ja, ja. die, die gaan zelf om uh, en uh, ja, dus wij, wij blijven wel surveilleren. Ja, ja, en, en, maar uh, dan gelijk een lier aan die bomen en een sleepje van de weg af? Ja, nou als het enigszins mogelijk is, uh, doen we vast inderdaad aan een touw of de kabel aan, aan die jeep en dan ja, zo of je wil drijven, die trekt dan die, die tak of die deel van die boom wel weg. Als die echt helemaal van onder afgebroken is, dan komen de mannen van beheer met een grote trekker en de motorkettingzagen. En die zorgen dat het pad weer zo snel mogelijk uh, begaanbaar is. Ja, ja dat blijft natuurlijk belangrijk. Ja, ja. dat ja. Want, en voor de veiligheid, wat, wat, welke op knappen staat, die takken bij de wandelpaden, moeten er ook af natuurlijk. Ja, ja ook dat. Ja, ja. Ja, ja, want twee dagen geleden zijn er uh, nog twee mensen zwaar gewond geraakt. Hè, met een uh, ja, kregen een boom, uh, ja. Ja. die stonden te wachten bij een bushalte. Ja, ik, ja, ik zag het op het tak, nieuws. een op hoofd. Ja, nou, en dat willen wij voorkomen. Dus ik zag nu al, uh, gisteren was ik dan uh, vrij geweest, dat de afdeling beheren. En dan... Als, laten ze alle werkzaamheden vallen. Gaan ze gewoon alle paden af. En alle onveilige bomen of takken. Ja die halen ze weg. En die, ja, die zagen ze in stukjes. En, uh, zodat het voor het publiek weer uh, veilig is om te wandelen. Dat ja. ja, het over harde wind. Eh, je vertelde net uh, buiten de uitzending om. Dat um, er misschien een verdwaalde gast is uh, gesignaleerd in de duinen. Ja toevallig net dat ik even langs het bezoekerscentrum ging. Even kijken hoe de stand van zaken was met de excursies. Uh, welke nou vol zitten of uh, Waar ik toch een beetje reclame voor kan maken. Hier. Ja, uh, toen was er een telefoontje. Een mevrouw die had daar bij het Van Limburg stirumkanaal Daar zitten we helemaal in het uh, zuidelijk deel van ons duin. Waarschijnlijk een uh, ja, verdwaalde Jan van Gent uh, had gevonden. Nou dat is, dat is een vogel. Die komt helemaal boven Schotland. Uh, daar komt hij komt vandaan. Die Heel soms is wel eens een dwaalgast bij uh, Pier van der Muiden. Maar normaal gesproken komt hij hier helemaal niet voor dus mijn collega is nog onderweg te gaan, die ging kijken, want ja is, is, is hij dood of is hij nog gewond uh, ja, ja. dus we moeten kijken wat, wat we ermee kunnen doen en is het wel een Jan van Gent want uh, zoals bijvoorbeeld die Aalscholven, die jonge die ja dat is wel een heel verschil hoor, want de grote Jan van Gent die, die, die weegt uh, ja, sowieso wat 10 kilo, en zo'n aalscholver lijkt wel heel wat, maar dat is misschien maar 1 of 2 kilo uh, ja, ja. voor de rest is alles veren <laughs> dus, dus, dus, dus dat, als die nat is, dan, dan zie je gelijk, nou dat is, dat is, uh, dat is geen Jan van Gent, maar die is wel wit van onderen. Dus als hij zo ligt, van, dan zouden mensen zich kunnen vergissen. Nou, ik, zou, ik hoor het straks nog wel, of ja, het nou een Jan of... van Gent is, een dwaalgast, of uh, toch een jonge aalsvolver die uh, niet heeft kunnen redden tegen de harde wind. Ja, precies. Mm -hmm. Oké, okay, dan gaan we terug naar uh, de, de kalender. Je, je begon erover. We zitten inmiddels op uh, 16 juli. We hebben nog ja. een aantal excursies uh, te gaan deze maand. Um, zullen we maar bij uh, nummer 1 beginnen? Even kijken, want het onder langs mijn bril kon ik het bijna niet lezen. Dus ja, die 20ste, 20 juli. 20 juli, ja. Ja, die woensdag uh, van er uh, staat dan, st hier wordt gewandeld. Nou, ja, ja, ja. altijd een hele moeilijke discussie voor mij, want dan moet je echt een beetje stil en rustig zijn. Ja. <laughs> nou, dan nou red ik dat in het begin meestal wel, maar ja. Ja, de, de, de, maar dan begin je te praten. Ja, te kijk, ik, ik, dan komen we bijvoorbeeld bij de ingang ze verzamelen, dan zeg ik tegen de mensen telefoontjes uit, weet je wel, op de, op de trailstand bijvoorbeeld. Zo weinig mogelijk met elkaar praten en ik loop, jullie geven gewoon goed je zintuigen de kost, hè? luisteren, ruiken, eh, kijken. En na 10 minuten sta ik stil en dan gaan we rustig eh, vertellen wat we zo gezien hebben en eh, jullie kunnen vragen stellen. En dan gaan we weer. En zo houden we dat het eerste uurtje vol. Nou, daarna is er meestal even een borreltje drinken ergens. Of een een biertje of een wijntje. een biertje. Ja, die hebben we speciaal in het assortiment tegenwoordig. En dan is het ook over met de stiltoe. Dat mag het wel. Het is ook ontspannen natuurlijk. Maar het is wel een hele bijzondere. Mensen ervaren het wel als heel mooi. Zoals vorige week had ik zelf dan die excursie van. Natuur en meditatie. Ja, daar staat hier tjikoen. Dat had eigenlijk natuur en meditatie moeten staan. Want Chikun, dat weten niet zo heel veel mensen wat het nou precies is. Nee, dat... Maar goed, dat kan gebeuren, zo'n schrijffoutje. En uh, er waren even goed 15 mensen mee. En dan is het toch ook wel mooi. Te harde wind, hadden we. En uh, ja, dus... Dat doet de mensen toch wel een hoop, weet je wel. Het luisteren en dan die ontspanningsoefeningen tussendoor. Dus dat ja, dat vinden mensen mooi. En dat is met die, met die uh, hier wordt gewandeld excursie eigenlijk ook zo. Ja. Dus uh, ja, dat vinden mensen lekker ontspannen, onthaasten. En wat zijn, wat zijn, wat halen de mensen eruit als ze dit in de eerste uren in alle rust en stilte dan uh, uh, rondlopen? Want het is natuurlijk kijken, luisteren en ruiken, denk ik. Nou, ja, precies. Nou, ze halen er sowieso uit van dat de natuur toch veel meer geluid maakt als je als je denkt. Ja. Ja, ja, ja. Zo'n populier... die ritselt eigenlijk altijd. Ja. Een, een, een, een dennenbos... Daar, daar, daar giert de wind. Als het maar één beetje wind zit giert het altijd... Uh, bijvoorbeeld bepaalde schemervogels zoals de merel, hè? dat is toch echt een schemervogel. Kijk, uh, die, die, die, die hoor je altijd, zeg maar, uh, zo op, op op die op die rand dat het donker gaat worden. Ja, die die hoor je, maar ook bijvoorbeeld we hadden hoorde bijvoorbeeld een blaffen. Dan denk je blaffen? Er zijn toch geen honden? Nee, maar er zijn wel jonge damhertjes, damdamhertcalafis. Hmm. En zo gauw we, als wij er aankomen en die moeder die, die schrikt daarvan, dan gaat ze blaffen. Dat is een soort waarschuwing. Dan wordt het kalfje wordt gesommeerd door de moeders: liggen jij? Ja. Weet je wel, één je stilhouden. En moeder gaat er hard vandoor. Dus en dan, ja, dat hm. soort dingen. Nou, als je lekker druk aan het babbelen bent met elkaar, hoor ja, je dat ja, niet. Ja, precies. precies. Dus, nee, dus, uh, gaat er hoop verloren. Ja, en op het einde zelf, als het dan donker is, je komt er in schemer uit, ja, dan heb je nog kans. De, op, de, op de bosuil te horen natuurlijk. Ja. En dan komen die vleermuizen aan. Weet je, die watervleermuisjes, zijn maar kleine vleermuisjes. Ja, maar ja, dat is gewoon toch een heel anders. Uh, je maakt dus de licht mee, de schemer en de donkerte. Okay. En dan, uh, dus ja, mooie excursie. Ja, inderdaad. Nee, en omwille van de tijd moeten we het een beetje alweer uh, gaan afronden. Wat is nog de, de meest uh, leuke, belangrijke excursie waar je mensen voor. Uh, ja, ja. Voor nou heel, heel snel even: 3 augustus, die mag ik zelf weer lopen in natuur en, en meditatie. Maar die loopt meestal wel goed hoor, daar, we, daar is nou, nog vijf plaatsjes voor. Dus, uh, maar goed, mensen mogen zich aanmelden. Wat, wat wel heel erg. Ja, die waterbeestjes, die, uh, het is voor kinderen. Uh, tot vanaf zes jaar, hè, dat is zondag uh, uh, 7 augustus... Om, om, om twee uur bij ingang uh, uh, de Oranjekom bij het bezoekerscentrum. Het is gratis. Ja, en dan worden door twee mensen, twee professionals... alles verteld over, over waterbeestjes. Maar kinderen gaan ook het uh, duin in met een netje. Ja, ja. Die gaan dus uh, echt in een beekje waterbeestjes uh, vangen... En dan wordt dat in een bakje gedaan en dan wordt er uitgelegd wat nou een larve is van een Libel. Want iedereen die ziet wel als een Libel vliegen. Maar het is maar een paar dagen dat de Libel vliegt. En die zit soms jaren, die larve, in het water. Mm. Nou, mm. En zo heb je natuurlijk amfibieën, heb je daar in het water. Dus, uh, en kikkervisjes vangen ze op. Dus op zich een hele leuke speelse excursie voor, uh, voor kinderen, die uh, 7 augustus. Oké, okay. nou uh, ja, klinkt ontzettend uh, leuk en, en uh, ik zou zelf al die uh, excursies bijna wel, uh, wel willen doen Zal, ja. Uh, oh, ja, jullie zijn van harte welkom, ja, ja. Met, jullie hebben nou het blaadje Is, strui precies, ja, ik, oh, precies, ik kijk altijd uit naar je bezoek, want ik krijg altijd het blaadje weer mee en denk, ja, oh, lekker ja, ja. Ja. Nou, heel erg uh, succes uh, Gerard en uh, ongetwijfeld tot... Uh, Binnenkort weer, als ja, je weer komt, uh, komt vertellen over de, de excursies. We gaan uh, na de muziek uh, gaan we uh, luisteren naar Wilma Berenpoot van de Classic Concerts, want die krijgen we morgen weer uh, in de protestantse kerk. En we gaan nu uh, luisteren naar muziek, en ik hoop uiteraard uh, nu dat dit klopt, Foxy met Get Off. En van de popmuziek gaan we naar klassieke muziek. En daar gaan we over praten met Wilma Berenpoot. Peter Trop kon niet kopen, komen, want de muis hadden ze kaas opgegeten. Dus die uh, moest naastig opnieuw kaas inkopen. Uh, maar dat zeiden. we gaan praten over de classic concerts van morgen. Dan gaat het weer beginnen. En uh, nou, ik heb dat even doorgelezen, Wilma. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, maar er komen wel weer hele bijzondere, uh, hoe noemen ze dat, uh, artiesten. Natu um, natuurtalenten, ik lees je ja, over. Zonder meer. Uh, zonder meer ja. Kan je even vertellen wie er komt uh, morgen en wat er gaat gebeuren? Uh, morgen komen er uh, Bernd Brakman, die speelt piano. Bernd Brakman, uh, hij is van 1960 en hij, krijg, hij kreeg zijn eerste pianoles op zijn, uh, toen hij vier jaar was van zijn moeder. Zijn moeder is Frida Brakman-Hogewerf. Uh, hij heeft enkele prijzen gewonnen bij verschillende Europese concoursen. Uh, Treedt niet alleen als solist op in Europa, maar ook een heeft veel gevraagd kamermusicus. Ja. En morgen speelt hij ook onder andere met uh, Jeroen de Groot. Jeroen de Groot is van 19. 61, dus het zijn een beetje tijdgenoten. Uh, geboren in Bergen op Zoom. En op 11-jarige leeftijd is hij al toegelaten op het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Doe maar. Ja, ja, ja, ja. Dus je kan wel zeggen van dat, dat het natuurtalenten zijn. Um, en dan nog heeft, iemand? Uh, ja, ja, ja. Die kunnen we helemaal niet vergeten. Joep van Beinem. Nou, dat is echt geweldig. Ja. Hij was hier verleden jaar al met Emmy uh, Verheij. En dat was een geweldig concert. Hij is tweede geworden in het nationale finale van het Prinses christina concours. En hij speelt geweldig. Het is echt heel mooi. Hoe oud is Joep? Joep is van 97. Dus hij is 14 jaar. Ja, ja, ja. Op vijf jaar is hij al begonnen met violes. Bij Julia Vierling in Amsterdam. En tegenwoordig studeert hij bij Jeroen de Groot. Oh. Nou, dus, dat, is ja, dat is heel leuk, hè? He? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De meester en de regeling. Ja, nou, dat wordt Allemaal heel leuk. Samen ja. samen ja. ja Nou, we beginnen voor de pauze. Is het uh, een stuk van Beethoven, de sonate voor viool en piano. Uh, gewijd aan meneer Salieri, dat is een uh, tijdgenoot van, van uh, Mozart. Is ja. dat dezelfde Mozart, uh, meneer? Um, Uit de film? Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een heel leuk stukje muziek. Ik ken het nog niet, ik ben niet zo op hoogte van klassieke muziek, maar ik heb het even geluisterd op YouTube. En gewoon erg leuk. Erg leuk, echt waar. Daarna uh, Dvorak, ook een sonatine, dus een kleine uh, sonate eigenlijk, ook voor viool en piano. Met Joep en uh, Bernd. Uh, ja, viool en piano. Ja, viool en piano. Daarna een stuk van uh, Saint-Saëns, Introduction e Rondo Capriccio. Nou, dat is heel bekend. Oh ja? ja, dat is heel bekend Ik kan het helaas niet voor neuren nou, Dat dukt mij door niet nee. <laughs> um, Nou ja, we hadden het ook niet op cd je, staan Heel jammer Als je jammer. het hoort, dan weet je het Ja, het is heel bekend, het is heel ja. bekend. Nou, dan is er pauze Dan een stukje weer van uh, Sunsal met uh, Havanaise. Nou, dan hoor je echt de Cubaanse klanken in Dat is zo leuk, hmm. echt uh, Er is regen voorspeld Maar als je dit hoort, je doet je ogen dicht en waan je eigenlijk in Cuba Heel leuk uh, de Sarasate met Tsikorner Weissen. Nou, dat is uh, mooie muziek, muziek, uh, Vol emotie, mooi, absoluut. Opzwepend. Zonder meer, ja, ja, ja, ja. En we besluiten met een uh, stuk van Waxman, uh, Fantasie op muziek van Carmen. Nou, niet onbekend bij de meesten. Nee, precies. Nee. Nee. Dus het is eigenlijk uh, voor, voor de pauze wat uh, echt de klassieke werken van de oude meesters. En dan in, na de pauze het wat lichtere werk, uh, begrijpen. Ja, maar voor de pauze ook wel licht hoort. Het is helemaal geen zware muziek, echt nee, niet. Nee, nee. nee, het is echt licht klassieke muziek. En na de pauze is het heel herkenbaar. En ook dat, uh, dat introduction in rondo. Ja, precies. Het wat populaire ja. werk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dat is helemaal, helemaal goed. Ja, sorry. Ja, waar... Uh... Waar speelt het zich af voor de mensen die hier nog niet zo bekend mee zijn? in hoe laat begint het en wat zijn de kosten? Uh, het is in de protestantse kerk, Kerkplein 1, in het centrum van het dorp. De kerk gaat open om half drie en we beginnen om drie uur. Hmm. Nou, de entree is vijf euro. Die is dit jaar voor het eerst, moesten we die heffen. Um, subsidie is uh, verminderd. Ja, het moet toch een beetje uitkomen. En vijf euro, maar dat is niet veel. Als je ziet wat, uh, wat het uh, aanbod is nu. Dat is gewoon echt niet veel. En ik begreep dat uh, de toegang, uh, de hoeveelheid uh, uh, mensen die komen kijken, niet verminderd is sinds, uh, uh, sinds de subsidie is, is uh, ja, nee. ja, nee, nee, nee, nee, dat is uh, gelukkig maar. Ja. Dat blijkt wel dat het uh, heel, uh, heel veel mensen die toch uh, heel interessant vinden, zo'n concert. En het is ook heel leuk, want het is elke maand uh, weer wat anders. Wel op het gebied van klassieke muziek, maar ja, dat hoort er ook bij. Nou, heel erg bedankt dat je dit wilde uitleggen. Uh, ja, ik hoop gedaan. dat het weer een ja, volle wil, kerk wordt. Ja, dat hopen wij ook. Ik wil toch nog heel even wat zeggen. Ja. Want uh, in november, en als ik het goed heb, is dat 20 november. Dan hebben wij ons jaarlijks grote concert. En dat is uh, dit jaar ook weer in Maastrichter Staar. Oh, oké. Okay. Ja, en daar wordt ook wel meer entree voor geheven. Maar um, daar uh, komen wij nog wel mee. Ja. Wat, wat maar ja, vertel eens. Ja, precies, de in- en out. Wat, nou, maak je ons nieuwsgierig, natuurlijk. Wat wordt dan twee? Dat, dat weet ik niet. Maar wat voor muziek kunnen we verwachten? Dat Maastrichter Star zingt. Ook klassiek. Uh, opera. Um, ze waren hier, dacht ik, twee jaar geleden ook. Heel druk. Uh, het is heel mooi. Ze zingen heel goed, uiteraard. Um, ook divers opera, operetten. Um, ja. Dus een hele koor een uh, die uh, uh, ver buiten Maastricht bekend is. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut dat blijkt wel ja. weer. Ja, ja. Nou, hou uw agenda in de gaten in november. In ieder geval uh, kom naar het uh, concert van uh, Maastricht het zaar Ja, okay. zonder meer. Nou, ook morgen heel veel uh, succes. Ik hoop je een volle kerk uh, hebt. Dat hopen wij ook. Uh, nou, we zien u volgende maand weer. Okay. Het volgende concert. Jullie gaan wel de, gewoon de zomer door, hè? Ja, ja, ja, ja, ja hoor. Ja. ja, best op in Oké. Okay. Oké, okay, dank ja? je wel, Wilma. Oké, okay, jullie ook. Nou, Bedankt. Nou, na de muziek uh, gaan we nog even naar de agenda van het komende weekend en komende week. En uh, ja, wat is er nu uh, toepasselijker dan ILO met Rollover Beethoven. Nou, dat waren de, de violen. Uh, we gaan door met de agenda voor de komende weken, Richard. Ja, beginnen we vandaag. Uh, het is trouwens sowieso ontzettend druk uh, vandaag. Want uh, ik heb 1, 2, 3, 4, 5 uh, agendapunten voor vandaag. Dus dat Doe is uh, het weer feest. Wat te holen. Uh, om 2 uur uh, tot uh, vanavond om uh, 12 uur. En ik hoop dat het een beetje lukt met het weer. Maar volgens mij is het uh, nu oh, prima. Het wordt, wordt lichter. Ja, het is de eerste editie van de... Two Generations on the Beach. Bij Beach Cup vroeger. En uh, ja niet te geloven. Er zijn al rond 2500 kaarten verkocht. Ik, ik ja. dacht van nou dat zal wel een uh, tikfout zijn. Maar het stond er, uh, het stond er echt. Een nulletje te veel. Maar... En dat is een uh, muziekfestival voor jong en oud. Uh, en een uh, programmering met nationaal en regionaal bekende artiesten. Zoals Glennis Glees, Grace. Hans Dulver, Ronald Molenwijk. En Dennis van der Geest. Nou ik weet niet of Dennis ook zingt. Maar uh, hij zal daar wel iets uh, komen DJ, uh, vertellen. DJ, DJ, hij is een DJ. DJ, DJ ah, okay. Ja. ja, ja. Nou, dan vanmiddag uh, heel iets anders. Uh, tussen uh, 1 uur en 1500 uur. Dat was iedereen in het programma werd dat ook al genoemd. Een inloopspreekure voor huidonderzoek en zonneadvies bij de EHBO huisartsenpost Deurotonde. Strandweg 5A. Daar kunnen inwoners en bezoekers van Zandvoort hun huid nalaten kijken op huidkanker. Nou, het, uh, dat het maar een goed uh, uitslagje mag zijn. Ja, yeah. en dan om uh, 7 uur vanavond. Dat duurt tot uh, 11 uur. De Piana House Live on stage bij Beach Club Take 5. En er zijn mix van ervaren jonge talentvolle muzikanten en allround repertoire in een frisse en sprankelende uitvoering houden de muzikanten op ieder moment feeling met het publiek. Speciale Piano House Bierveeltjes dienen als verzoekaanvragers. Ze worden massaal op de twee vleugels gedeponeerd, waarna de indiener op zijn of haar wenken wordt bediend. Zelf meezingen mag ook. De Piano house begeleidt je graag op weg naar eeuwige roem. Zomaar, doe maar. Nou, uh, mocht je daar niet verhouden, houden, dan kan je uh, vandaag, uh, vanavond ook nog uh, naar de All In One Solo One Man Band. Dat is doe maar. En, uh, in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Uh, dat begint om half acht tot elf uur vanavond. En dan gaan we naar wakeboarden. Dat is een soort, uh, ja zeg maar surfen. Um, dat is vandaag en morgen. Dat is Corona Wakeboard Tour 2011. Bij Mango's Beach Bar in Bruxelles en Brussel aan zee. Voor de strandtenten van Mango's en Brussel. Wordt een gigantisch waterbassin gegraven. Van... 60 x 16 meter. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is echt uh, ongekend hier. En gevuld met bijna een miljoen liter water. Zowel geoefende weekboorders als mensen zonder ervaring kunnen hun kunsten op sportieve wijze vertonen. Tijdens het evenement wordt aandacht gevraagd voor wereldwijd schone stranden. Nou, dat is, is mooi, natuurlijk, want dat doen we natuurlijk graag mee. Professionele wakeboarders geven spectaculaire demo's en nemen deel aan een contest. Ook geïnteresseerden die geen wakeboard ervaring hebben laten zien wat ze in huis hebben. En ze kunnen zich inschrijven voor gratis clinics en tryouts. Dan gaan we naar morgen. Dan uh, mocht je uh, graag de natuur ingaan. Misschien wel uh, Gerard Scholten. Dan ben je van harte welkom aan de ingang Oase en de weg in Aardenhout. En dat excursie die van 12 uur om 12 uur begint tot 2 uur, gaat het over lever op zes poten. Dan we het over de insecten in de Amsterdamse waterleiding. Nou, daarna kunt u op zwinderdraf uh, uh, naar de, de kerk, want om 3 uur is dan het uh, klassiek concert. violconcert vioolconcert in de protestantse kerk. En dat is een uh, dit keer met uh, Jeroen de Groot, zoals uh, genoemd net. Die speelt viool. Joep van Beinem, die speelt viool. En Bern van Beckham En die speelt piano. Een half uur van aanvang is het concert, is het de kerk open. En dan smiddags uh, weer swingen uh, bij uh, Zandvoort Alive. Bij Mango's, Beachbord en Brussel aan de Zee. Overdag lekker op het strand. Tegenavond genieten van een uh, lekker, nou dat lijkt wel een commercial aan het worden. En, uh, in ieder geval een feest. Dat slaan we maar even over. En er, is, er wordt vast weer uh, geswingd. En als je wil weten wat het programma is, ga je naar www.zandvoortalive.nl. En dan gaan we naar de week. Namelijk maandag 18 juli om half acht. Sorry, uh, ja, half acht tot half elf. Strand Tango met Meijer aan zee. In juli en augustus organiseren El Campas en El Cabal. Elke maandag een openlucht tango salon in Zandvoort. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar een binnenlocatie en dat gaat dus altijd door. De muziek wordt verzorgd door TJ Jim. Weet je wat een TJ is? Ik heb geen TJ? idee. Nee, ik eigenlijk ook nee, niet. Nee, ik uh... wist een DJ, dat weet ik. En een VJ, maar een TJ. En een enkele gast TJ, die bestaan ook zelfs. Aan de dansen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om enige onkosten te dekken. Ja. En het poppentheater gaat gewoon door, woensdag 20 juli om half 2 en half 4, poppentheater in het Zandvoortsmuseum aan het uh, Gwastuisplein. En dan hebben we nog donderdag 21 juli om half 8, dat is dus s avonds, een fietsexcursie fiets naar de Duinvallei zuidervlak. En het uh, vertrek is om half 8 vanaf het informatiepaneel bij ingang en kruidberg in Zandpoort Noord. Dus u moet nou, nu dit keer naar het noorden. Ja, precies. Nou, en dan als laatste, uh, deze week, komende week, vanaf vrijdag 22 juli tot en met zondag 31 juli. De kermis is terug in Zandvoort. Na enkele jaren van afwezigheid staat er weer kermis in Zandvoort. En uh, voor 10 dagen, spektakel gegarandeerd. En veel plezier op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard zal dit uh, jaar van. Uh, deze periode van 22 tot 31 juli dus een gezellige familiekermis zijn. En er is van alles te beleven. Nu heeft de Flyers wel gezien zien hangen in het dorp. Ik heb uh, vuurwerk gezien. Uh, nou, van alles en nog wat. En de kermis is uh, open. Uh, op de, en de zaterdagen van 12 uur tot 1 uur s nachts. En zondag en de doorweekse dagen van 12 uur tot middernacht. En dat was het alweer. Uh, uitzending uh, voor uh, vandaag. Uh, de herhaling is op donderdag tussen 8 en 10. De uitzendingsmist is op de www.zfmzandvoort.nl. De techniek werd gedaan door Roy Halderman. De redactie Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie door Donde Gerber. Nou, presentatie door Benno Veugen. En Rizek En nou, we willen u heel erg bedanken voor, voor het luisteren naar dit programma. En we zien u graag volgende week weer terug. En we gaan nu luisteren naar Les Humphries Singers met Mexico. Zijn Mexico! Mexico.